Een onbekende haar bankpas in de brievenbus van het politiebureau in Spijkenissen. In december vond een buurtbewoner haar fiets in een sloot bij het Mannenbos. Het is nog altijd niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf of dat Farida zelf is weggegaan. De gevonden sleutelbos wordt nu op sporen onderzocht. Het weer bewolkt. staat een stevige zuidwestenwind. In Noord-Holland en Friesland zijn er zware windstoten. Temperatuur rond 10 graden. Vanmiddag valt er wat regen of motregen. Morgen is er veel minder wind en blijft het droog.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 We hebben boodschappen gedaan en we zijn weer terug in het tweede deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Naast me zit... Uh, we even afkondigen. Dit was uh, The Sound of Music met Climb Every Mountain. Ja, en dat zei uh, Richard Buitenhek. Die uh, ook het tweede uur uh, aanwezig zal zijn bij uh, de onderwerpen die we hebben. En uh, we beginnen met uh, een gesprek over uh, een uh, nieuw soort uh, inspraakproces... Bij, en daarvoor is genomen de algemene plaatselijke verordening om daar maar eens mee te beginnen. Misschien dat nog een andere onderwerpen aan de beurt zullen komen, maar dat horen we zo wel. Uh, daarna gaan we praten met uh, Ria van Bakel uh, over de website voor vrijwilligers. En we sluiten de ochtend af met het Alzheimer Café, Hans Houveling, die daarover gaat praten. Maar voorlopig zijn aangeschoven, dus Aik Kramer en Robert Jan Baars. Welkom heren. Dank u wel. Dank u wel. En we gaan praten over een, een nieuw proces wat uh, op stapel staat. En uh, daarvoor is gekozen uh, wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening. Uh, waar houdt die algemene plaatselijke verordening zo, zich zo mee bezig? Op welk terrein uh, uh, hebben we daar wetgeving? Uh, de algemene plaatselijke verordening is een uh, verordening die de regels uh, geeft... hoe burgers met elkaar omdienen te gaan. En dan diensten te denken aan... Tot hoe laat mogen de kroegen open zijn, uh, mogen de honden op het strand, uh, mogen hier straatartiesten zijn. Het is eigenlijk hoe we de openbare ruimte inrichten. Ja, okay. Is dat uh, gemeentelijk uh, bepaald of is dat de overheid bepaald? Of? Nee, dat is het, uh, het interessante eraan. Het, is echt een, uh, het zegt het eigenlijk al een plaatselijke verordening. Dus het zijn uh, plaatselijke regels. Oké, okay, dus dat je elkaar de, de niet mag inslaan, dat hebben we landelijk afgesproken. Maar ja. hoe laat de kroegen mogen openstaan, dat doe je per gemeente. Ja, dat is in elke gemeente anders. Je hebt andere, andere openingstijden, andere plekken waar honden mogen komen. Uh, of je straatartiesten hebt. Uh, dat zijn leuke onderwerpen die uh, op plaatselijk niveau geregeld mogen worden. Ja, Ik zie er heel enthousiast over vertellen. Vertel eens even wat over jezelf. Wat, wie ben je en wat doe je zoal in het dagelijks leven en wat is je relatie met dit stuk? Oh, wat leuk. Uh, <laughs> ik ben uh, Robert Jan Baas. Ik ben uh, juridisch adviseur bij de gemeente Zandvoort. Dus ik ben uh, gemeenteambtenaar en ik ben... Uh, Eigenlijk door de burgemeester gevraagd om dit traject te trekken. Dat is eigenlijk een beetje wat ik nu door de week doe. Ook door de week doen. Ja. En naast je zit toch een buurman? Ja, klopt. Mijn naam is Aik Kramer. Ik ben niet van de gemeente Zandvoort. Maar ben in dit proces betrokken als een onafhankelijk beleidsbemiddelaar. Dat is een relatief nieuw begrip. Maar waar het op neerkomt is dat ik een bemiddelaar ben... En daarin uh, zowel de gemeente in het proces helpt, maar ik ben ook toegankelijk voor de burgers. Mm -hmm. Dus uh, mijn rol is een neutrale rol. En het is de bedoeling om het proces en de communicatie in dat proces te begeleiden. Ja, Oké, okay. nu uh, is dit geheel, uh, dit hele initiatief, uh, komt niet uit uh, de gemeente Zandvoort voort. Hè? Ik heb begrepen dat uh, er landelijk iets gaande is. Nou ja, dat klopt wel een beetje. Dat is, ik heb de afgelopen, het afgelopen jaar voor Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan op dit onderwerp. En ik heb met name onderzoek gedaan naar wat mensen zoals ik uh, eigenlijk doen in dit, in de, dit soort trajecten. Um, en voor, uh, in Zandvoort is niet alleen op het onderwerp van de APV uh, participatie in deze maand. Maar dus ook op het onderwerp van de horeca openingstijden. Dat is een van die artikelen uit de APV. En daarnaast is er ook een participatiebijeenkomst in het kader van de weekmarkt. Dus iedere woensdag is er, is er een markt. En de gemeente Zandvoort organiseert ook een participatiebijeenkomst over het beheer en de inrichting van de markt in de toekomst. En dat is een heel belangrijk onderwerp ook, omdat de markt naar een nieuwe locatie toe gaat, naar het louis mm -hmm. Oké. Okay. Ja, nou ja, even terug naar, naar het proces waar, waar we nu aan gaan beginnen... Uh, je bent toegankelijk voor burgers en, en kan ze ook adviseren daarbij. Mm -hmm. uh, dat hele proces kent natuurlijk een, een aantal mogelijkheden. Dat heb ik al meegekregen van de raadsvergadering. Uh, hoe vrijblijvend of hoe bindend gaan wij zometeen de inbreng van de burgers beschouwen? Ja, nou, als, he, als heel serieus. Dat is in de, de raad ook gezegd. We gaan, uh, daarom heren, het hele traject ook ingestart... ...goed naar de burgers luisteren. Je hoort veelal... Uh, ...van landelijk ook... ...bezwaar dat wij niet naar burgers luisteren. En wij, uh, wij gaan u vragen om een advies En die adviezen die kunnen... ...niet zomaar naar ons, uh, naast ons neergelegd worden. Hey, en hoe terecht of onterecht... Uh, ...vinden jullie dat? Wat voor beeld hebben jullie als gemeente? Of je wel of niet luistert? Hè? Want het beeld wat de burgers hebben... ...dat hoeft natuurlijk nog niet jullie beeld te zijn. Nee, ik vind dat... Uh, ...ik vind de mening van burgers heel erg belangrijk. Ik vind... Uh, ik heb niet de illusie dat wij in het gemeentehuis uh, met pakken beet 150, 200 man meer weten dan de overige 15.000 uh, inwoners van Zandvoort. Dus uh, ik vind dat wij als ambtenarij zeker naar de burgers moeten luisteren. Wij zijn er voor de burgers, niet, uh, niet andersom. Ja, het moet natuurlijk ondersteunend zijn voor de burgers. Hè? Want bedoel je, een APV is natuurlijk niet voor het gemeentehuis, een APV is natuurlijk voor de burgers. Ja. En de burgers moeten het ook zelf doen. Dus het is eigenlijk een groep die zichzelf daarin wel of niet uh, ja, meekrijgt. Ja. Dus prima natuurlijk daar wat uh, participatie in ja. te brengen. Ja. Een vraag naar Aik. Mm -hmm. uh, er zijn wat keuzes die je vooraf kan maken. Ja. Hè? Ja. Hoe uh, bindend gaat straks een advies worden of niet? Ja. Hoe vrijblijvend kan het zijn? Ja. Wel, welke mogelijkheden waren er om uit te kiezen? Mm -hmm. Nou, dus uh, Zandvoort heeft, heeft een participatiemodel. Uh, dat is uh, al geloof ik uit 2004, 2005. En in dat model... ...worden een aantal participatievormen aangegeven. En je zou kunnen zeggen dat uh, op de laagste treden in de participatie... ...burgers uh, de gemeente uh, een, een vrijblijvend advies mogen geven of mogen adviseren. En de hoogste vorm van participatie, zou je kunnen zeggen, is meebeslissen. En dan mag je als burger, bij wijze van spreken, heb je een veto. Dus dan, als de gemeente iets wil, dan kun je als burger zeggen, nee, dat willen wij echt niet. Bijna bij het Zwitserse model, hè? Bij het Zwitserse, precies, ja. ja. Nou, um, nu is het zo dat als je participatie op zo'n concreet onderwerp gaat toepassen, dan wordt het natuurlijk... ...een wat meer technische en het kan een ingewikkelde discussie worden. Maar waar het eigenlijk op neerkomt en wat dus heel belangrijk is... ...is dat als gemeente, als je burgers laat meepraten... ...dan moet je dus, als jij iets toezegt, moet je dat ook waar kunnen maken. En wat je daarvoor doet als gemeente is voordat je de burgers uitnodigt stel je eigenlijk eerst kaders. En het komt erop neer is dat je als gemeente kijkt welke ruimte is er eigenlijk voor burgers om te kunnen meepraten. Nou in het kader van de APV is natuurlijk de gemeenteraad het bestuursorgaan. En het komt er feitelijk op neer dat de gemeenteraad altijd het laatste woord heeft. Uh, in ieder geval in het APV-traject. Maar om toch helder te krijgen waar burgers over mogen meepraten... is er dus gekozen voor adviseren. En dat, als je dan kijkt in het participatiemodel, betekent dat... dat de gemeente uh, de bijdrage van burgers serieus neemt. En op het moment dat ze een andere keuze maken... dat de gemeenteraad dat ook beargumenteert. Ja. Dus de gemeenteraad laat in dit traject veel meer aan burgers zien... hoe zij die keuzes maken. Ja, ja dat is zo. Maar hoe kan je nou toch min of meer zeker stellen mm -hmm. dat, uh, dat jouw advies als burger uh, toch wel duidelijk uh, meegenomen wordt. Want het is in politiek zo dat er uh, heel vaak ja ja, dat zullen we meenemen. Ja. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Ja. Ja. Dat is zijn typisch van die politieke uitspraak. Hoe ja. kan je als burger daar toch wat meer dwang achter zetten? Um, nou, het hangt, het, het hangt natuurlijk een beetje af van wat, wat het betrokken bestuursorgaan zelf wil. Hè? Als uh, in ieder geval in het, in het APV-traject uh, staat hij dus op adviseren. Hè? Dat betekent dat, je, dat de burgers in die zin een beperkte, uh, beperkte inspraak heeft. Maar dat is dus juist helemaal niet erg in dit geval. Want dat betekent dat als je burgers veel meer inspraak zou geven hier... en achteraf blijkt dat de gemeenteraad daar niet aan uh, gebonden is... Ja, dan heb je een nog groter probleem. Ja, maar de enige afrekening daarop is tijdens de verkiezingen dus even naar jullie, juridische naar man beteel. kijkend ja. Ja, het, je, je, het is niet bindend allemaal het, het, het is juridisch allemaal niet bindend het is natuurlijk wel als je aan het begin kader stelt dan die je daar als uh, politicus en ook als bestuur aan het eind wel aan te houden maar ja. het, het, het, het is een niet juridisch bindend advies, het is een politiek uh, maatschappelijk bindend advies ik zie uit mijn oog op mijn uh, overbuurvrouw uh, knikken toe. die had een andere mening in de raadsvergadering <laughs> mm -hmm. Even Astrid van der Veld van GBZ. GBZ wilde echt veel meer binding. Anders is het waardeloos... In feite, ja, misschien, uh... daar komt het in, in bewoording om neer. vandaar mijn vraag ook, ja. hoe bindend kun je het maken? Ja. Nou, om een voorbeeld te geven, in, met betrekking tot de weekmarkt, daar zijn ook kaders gesteld. En daar zie je dat uh, de belanghebbenden daar, zoals de marktkooplui, die hebben daar uh, meer inspraak. Waar komt het op neer? Dus De gemeente wil het beheer van de markt eigenlijk eens even kritisch bekijken. Kijken, wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? En waar zijn de marktkooplui zelf verantwoordelijk? Uh, dus daar wordt kritisch gekeken samen met de, uh, de marktkooplui. En die kunnen daar co-produceren. Nou, dat is dus een treetje hoger op de participatieladder. Ja. Maar nu komt die. Nu is er in, in Amsterdam is er ook een weekmarkt en die is geprivatiseerd. Wat betekent dat? Dan wordt het ondergebracht in een stichting. En daar heeft de gemeente Zandvoort een hele belangrijke keuze gemaakt. Die hebben gezegd, op, de, op dat onderwerp van privatiseren, de vraag of de weekmarkt geprivatiseerd wordt, daar mogen de belanghebbenden mee beslissen. Oftewel, de gemeente doet dat niet zonder dat de betrokkenen dat zelf willen. En daar zie je dus dat je door middel van die kaderstelling niet alleen de ruimte voor burgers kan beperken waar dat nodig is. Maar dat je juist ook de gemeente zich kunt laten committeren aan de resultaten van de participatie. Dus uh, de, inderdaad, de APV staat op adviseren. Maar als je kijkt naar de weekmarkt, daar staat uh, het onderwerp van de privatisering van die weekmarkt staat echt op meebeslissen. Ja, uh, Robert-Jan, uh, dat brengt een uh, interessant uh, aspect naar voren. Want afhankelijk van het onderwerp worden mensen gevraagd om mee te praten. Het hoeft niet altijd heel wijd alle burgers te zijn. Het, kan, het kunnen ook groepen van belanghebbenden zijn. Is dat idee juist? Zoals ik nou na die weekmarkt uh, ja, Het zal de burger in het algemeen een worst zijn als die markten maar is. Maar daar zijn dan weer de marktkooplui en misschien nog anderen afhankelijk van. Uh, is, dat, uh, is dat ook een regel dat er mensen uitgenodigd gaan worden? Voor de APV bedoelt u? Nee, niet voor de APV, over een ander onderwerp. Uh -huh. Want ik kan me voorstellen dat dit niet alleen over... ABV... Zandvoort heeft nu gekozen als uh, pilot, als eerste probeersel om de APV aan te pakken. Maar misschien wordt het onderwerp... Uh, markt of wat dan ook... Uh, wordt ook zo'n onderwerp... waarover ingesproken kan worden. Nou, zoals uh, meneer Kramer al zegt... het gebeurt nu al bij de markt. En ja. ik kan me ook voorstellen... dat het in de toekomst op andere onderwerpen gaat uh, gebeuren. Maar we beginnen nu eerst... met een soort van pilot eerst bij de APV. En daar proberen we... Uh, te kijken wat de resultaten zijn. We gaan het analyseren... En, uh, naar de toekomst toe uh, kan het ook op andere onderwerpen. Maar we gaan eerst analyseren ja. hoe het op, uh, ja. op deze gebieden gaat. Ja, ik kan daar nog wel even op reageren. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat bij participatie heb je uh, verschillende soorten belang of verschillende soorten burgers. Je kunt denken aan mensen die belanghebbende zijn in de, wet van, uh, in, de, in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Oftewel, dat zijn de mensen die bezwaar kunnen maken of misschien zelfs in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter. Dat is een, zijn natuurlijk is heel belangrijk om die mensen juist te betrekken bij de voorbereiding en het ontwerp natuurlijk van uh, beleid of een besluit. Maar het interessante van participatie is... je kunt die mensen een belangrijke rol geven... maar daaromheen kun je ook nog mensen bij het proces betrekken... die misschien niet een direct belang hebben... maar die wel heel veel verstand van een bepaald onderwerp hebben. Dus bijvoorbeeld in het kader van de markt... is dat iemand van de brancheorganisatie. Iemand die, als het goed is, veel af weet van... Ja, hoe, hoe een weekmarkt uh, goed in, de, in een gemeente is in te passen. Ja. En met betrekking tot de APV zou je kunnen zeggen... daar zijn alle burgers... Uh, die zijn daar expert. Maar met, met betrekking tot de horeca-openingstijden hebben we heel specifiek gekeken naar nou, wat voor soort burgers en belangen spelen nou eigenlijk bij de vraag hoe laat uh, moeten de clubs dicht? En dat betekent dus ook dat per onderwerp het verschillend kan zijn. De manier van meebeslissen ja. kan zelfs bindend worden. Ja. Oké. Okay. Dat betekent dus alleen voor de APV heeft de raad nu een beslissing genomen omdat. ...op het adviesniveau te doen. Maar een volgend onderwerp... ...kan heel anders uitpakken. Ja, ik denk dat u dat uh, correct verwoordt. Ik wil overigens nog wel zeggen... ...meneer Kramer, die had het over uh, de horeca-sluitingstijden... ...dat er bepaalde groepen mensen voor uitgenodigd zijn. Maar ook, uh, er is op 10 maart... ...is die bijeenkomst van de APV... Uh, ...om 8 uur in het Louis-Davidskaree. Op 14 maart gaan we het hebben over de horeca-openingstijden. En ook dan zijn in principe alle burgers... Uh, ...verzant wordt uitgenodigd. Ja, ik kan me voorstellen als je in het centrum van het dorp woont... ...dat je best daarover mee wilt praten. Ja. Ik denk dat mensen dat hartstikke graag willen. Ik denk dat mensen daar ook een, nou, een hele goede, gefundeerde mening over kunnen geven. Ik denk dat er een heleboel zijn die erover mee wil praten. Ja, natuurlijk. Als, jij naast, als je naast een club woont... Ja. dan heb je daar natuurlijk een, een, een meer direct belang bij... dan iemand die Zandvoort uh, Noord woont, bij wijze van spreken. Nou, je... Maar je wil ze wel, in ieder geval wil je in participatie die mensen wel allemaal de, de kans geven om te reageren. De vraag is natuurlijk uh, wat, het, wat het gewicht van de stem is. En ik vind in participatie... Uh, uh, moet daar op een open en transparante manier mee omgegaan worden. Ja. Nou, het is een mooie, ik vind het een mooie aanzet, Don. Hè? Om, uh, ja, dat de burgers een, uh, een hun eigen mening mogen worden. geven. En dan worden ze ook mede verantwoordelijk. En dan voelen ze zich ook weer verantwoordelijk. Nou, dan gaat het ook allemaal weer een stuk beter. Ja. Hey, we gaan dus uh, op 10 maart Louis Davis een keer rekenen. Nou, dat, Ik heb dat dus een keer bekeken, maar dat is een behoorlijk groot complex. Kun je iets specifieker zijn? Uh, ja, het is net nieuw. Het is een prachtig complex geworden. Uh, het is bij de hoofdingang, heb ik laten nou vertellen, bij de bibliotheek... En de ruimte is boven, maar we zullen voldoende en, bordjes neerzetten. Hoe, het kunnen En hoe, hoe heet het, het gebouw? De, de, die zaal? Want Louis Doudske de, de, is natuurlijk een de, complex van gebouwen. De zaal heeft nog geen naam. Oh, de zaal nee. zonder naam. Dat ja, is in ieder geval de ingang waar ook de bibliotheek is. Ja, ja oké. Okay, prima. Dus uh, zaterdag 10 maart. Sorry, nee, ik zei zaterdag. Maar in ieder geval 10 maart. Uh, moeten de mensen zich daar nog voor opgeven? Uh, nee, het is uh, vrije inloop. I vrije. Iedereen die... Uh, Graag een keer iets over de gemeente wil zeggen. De rol van de gemeente, de, de regels in deze gemeente is welkom. Oké, okay, dus iedereen die wat uh, die al jarenlang uh, Staat niet bokelen. gehoord is, die uh, komt nu, uh, nou ik zeg maak je borst maar nat. Want misschien hebben er nog wel wat mensen die even wat uh, achterstallige uh, zaken willen melden. Nou, uh, het gaat wel specifiek voor dat... Uh, voor voor, voor dat, het APV. Voor dat, uh, inderdaad, het is wel APV gerelateerd, dus het gaat ja. wel om... Uh, nou ja, het is de vraag of iedereen dat allemaal die scheiding kan maken. Daarom zeg ik het nog een keer, ja, APV. Ja, APV. En dan om 14 maart, dan gaat het over de horeca openingstijden. Ja. Is dat in diezelfde zaal zonder naam? Ja, het is op uh, exact dezelfde locatie, de, de okay. zaal zonder naam. Ja, prima. Willen jullie nog iets last laatst toevoegen? Nee, ik, ik uh, wil in ieder geval meegeven dat we erg blij zijn dat de raad uh, ons deze ruimte gegeven heeft. Dat het ook uh, vertrouwen heeft gesteld in de burger en... Wij als ambtenarij hebben ook heel veel vertrouwen in de burger. Dus we hopen eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen op afkomen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en ook hoe meer kennis. Wij hebben niet... Wij als ambtenaren hebben niet de arrogantie dat we denken dat we alles weten. Ja, nou, mooi. Um, ja, en ik hoop ook dat ook de, de nieuwe generatie vertegenwoordigd is uh, op die avond. Want en, over het algemeen komen hier natuurlijk mensen op af die wat ouder ja. zijn. Jongeren zijn altijd, uh, die ontbreken vaak op dit ja. soort bijeenkomsten. Dus als ze luisteren, je bent een, een jongere uit Zandvoort, kom dan naar die APV-avond. Het gaat echt over welke regels er gelden in de openbare ruimte. Zeer ja. belangrijk voor jongeren. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken... Eike Kramer en uh, Robert-Jan Baars. Die, mooi om jullie uh, zo te horen. En, uh, nou, ik hoop dat het succes wordt en dat we over jaren nog kunnen zeggen van dat die nou ja, de APV in ieder geval die participatie uh, doorgaat. Ja. En uh, Don zal het uh, met zeer, zeer veel interesse gaan uh, volgen volgens mij. Don. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, we gaan nu uh, naar een uh, zeer toepasselijk uh, nummer uh, luisteren. En dat is uh, Gebabbel van, <lacht> van Willeke Albertin Paul GELACH Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer. Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat. Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen. Alleen gepraat. Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis. Je voelt gepraat, zinvol gepraat. Snel Waarin ik nooit op kan houden met lezen. Jij, Zo jij bent gisteren, je bent morgen en, en altijd dag. altijd mijn enige waarheid. Het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vreemd. Jij, jij bent als de wind die de violen laat zingen, en het parfum van de rozen ver met zich meedraagt. Ja, en Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Hoeveel <laughs> niet voor mij Had daarvoor maar Een ander gekozen Die houdt van wind En het parfum van rozen Voor mij Ligt al dat gepraat Over smart Lekker in je mond Maar ik voel niks In mijn hart Ik wil je nog één ding zeggen, Willeke Oh, ik wil een man, ik wil een man. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Telkens weer. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Je hoofd weer op mijn schouders. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Dag, ouwe huis. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. En verder heet het nu. Dit is mijn lot, mijn bestemming. Om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Praat, alleen gepraat Niets dan gepraat Oh, waarom begrijp je me niet zoals ik ben? Alleen maar gepraat Pak een zweepje Magisch gepraat Tragisch gepraat Dat nergens op slaat, Niemand slaat zijn eigen kind nergens alleen Nergens op slaat. Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop Als je zover ver bent ik houd geen mensje meer tegen Maar ik zit enkel en alleen Om stil te verliezen. Jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen Caramel, bombo en chocola Oh, ik bouw het liefst een muurtje om je heen Hoeveel niet voor mij Laat daar maar een andere muur die gek is op de maan en op de puinen Voor mij ligt al dat gepraat over smart Lekker in je mond, maar ik voel niks in mijn hart Nog één woord, nog één woordje maar ge -babel, ge -babel, ge -babel, ge -babel. Morgen ben ik jouw praat ge -babel, ge -babel, ge -babel, ge -babel. Vriendje, mag ik even met je praten? Ge -babel, ge -babel en ik op de PSV tribune Heel lang gebabbo, met en veel als O spiegelbeeld Ben ik net zo dik als toen Ik wil jouw echo zijn Oh, fijn gevoel wil. Bedankt. Ik kiet op nou op. Nou, ik, ik ga je moeder bellen. Nou, we zijn weer terug uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, welkom allemaal. Mijn naam is Richard Buitenek. En ik heb een chante uh, medepresentatrice, uh, Betty van Voorst. Goedemorgen. Zij, zij gaat binnenkort uh, helemaal.. Uh, ons programma presenteren en af en toe uh, valt ze even in om te kijken, uh, een beetje te oefenen, een beetje uren te maken. Dus uh, welkom Betty. Yeah. Ja. En je hebt al heerlijke thee, yeah, sure. uh, thee en koffie gezet uh, yeah, yeah. vanmorgen. Dat doe je prima, kan ik je vertellen. <laughs> Gelukkig, <laughs> ja. Ja, dat moet ja. je echt vaker doen. Vond ik ook heel leuk om te doen. Ja. ja. We gaan uh, nu naar het volgende onderwerp en dat is uh, Ria van Bakel. Ria, welkom. Dankjewel Richard. Jij bent de tweede beroepskracht van Pluspunt uh, die we vanmorgen in onze uitzending hebben. Dat klopt, ik hoorde ja. het net. En jij bent vrijwilligersconsultant van Pluspunt. Dat is nogal wat. Nou, je mag het gewoon op het Nederlands uitspreken. Vrijwilligersconsulent Consulent van Pluspunt. Ja, Ik hou me een, uh, een paar uur uh, per week uh, bezig met het opzetten van het uh, vrijwilligersinformatiepunt uh, in, uh, in Zandvoort. Kortweg uh, VIP Zandvoort. Ja, en en uh, hoe lang bestaat dat uh, Vip Zandvoort al? Uh, Vip Zandvoort bestaat nog niet echt. De bedoeling is dat uh, de echte website uh, gelanceerd gaat worden op uh, 14 mei uh, aanstaande. 14 mei? 14 mei, met een grote vrijwilligersmarkt. Uh, en uh, de promotour uh, in het kader van het internationaal va jaar van de vrijwilliger... zal op die dag ook Zandvoort uh, uh, aandoen met een, uh, een DJ, met, uh, met muziek... Um, een springkussen, een tent en. Nou, wat je maar kunt bedenken. Leuk. Tezamen met de vrijwilligersmarkt. Waar alle vrijwilligersorganisaties die dat willen. hun organisatie kunnen promoten en vrijwilligers kunnen, kunnen werven. Dus we hopen dat het een spektakel gaat worden op het raadhuisplein. En dan pas gaat Vip Zandvoort de website echt de lucht in. Prima, dan gaan we zo uh, naartoe. Vertel even wie je verder uh, bent. Je bent beroepskracht bij uh, Pluspunt, maar je ja, doet nog een aantal klopt. andere dingen. Je hebt nog een link met Bloemendaal, hoor ik. Ik heb een link met Bloemendaal, daar werk ik als, uh, als ouderenadviseur. Uh, maar vandaag is het uh, het meest belangrijke uh, de vrijwilligers in, uh, in Zandvoort uh, op de kaart te zetten en te matchen met de vrijwilligersorganisaties in, uh, in Zandvoort. Ja, um... Nou, over, gaan we even naar die website, uh, de VIP, vrijwilligersinformatiepunt. Wat voor informatie geeft deze site? De site die zal uh, informatie gaan geven uiteraard uh, voor vrijwilligers. Ik zoek vrijwilligerswerk, daarachter zit een uh, vacaturebank. En in die vacaturebank uh, staat uh, uh, de informatie op uh, sector, wat voor... Uh, uh, Waar gaat je belangstelling uh, naar, uh, naar uit? Concreet, wat, wat zijn je talenten waar je voor, uh, die je in wil gaan zetten als vrijwilliger? Uh, vervolgens een, uh, een doelgroep. Wil je met kinderen, jongeren, volwassenen of, uh, of ouderen iets uh, doen? En uh, het laatste is... Uh, sorry. En het laatste is... Uh, wat wil je concreet uh, okay. gaan, uh, gaan doen? En daarnaast uh, ook uh, informatie uh, rondom... Uh, vrijwilligerswerk en sociale wetgeving, vrijwilligersverzekering en de informatie van de organisaties. Mijn organisatie biedt vrijwilligerswerk aan, die kunnen de vacaturebanken gaan vullen. Maar ja, ja, ik heb even een vraagje, want jij gaat dus de website maken? Nou, ga je beheren? De nee, de website gaat gebouwd worden okay. of is, wordt gebouwd door uh, twee uh, beroepsgrachten, ja. een website en bouwen. En als mensen dan zich dan aangemeld hebben ja. voor vrijwilligerswerk, dan moeten ze natuurlijk begeleid worden. Dat gebeurt, de, uitsluit, de bedoeling is dat het uitsluitend een site wordt okay. waar de vrijwilliger de match kan maken meteen naar de organisatie toe. En die organisatie gaat dan de vrijwilliger ja. begeleiden? Okay. Ja, de ja, begeleiding dat... daar doen, dus doe geen daadwerkelijke aan. begeleiding. Nee, okay. Het is ook zo dat een heleboel input voor de website wordt ook weer geleverd door vrijwilligers. De oorspronkelijke vraag om een website die bij de gemeente neer is gelegd, is uh, gekomen van uh, Leo uh, Miesenbeek en oh. Ivo Lebbens. Twee uh, doorgewinterde ze, uh, bekende ja, zandvoorters dus. in het vrijwilligerswerk die het bij de gemeente hebben neergelegd. Dat ze dat heel graag wilden. En de gemeente heeft het uh, opgenomen in hun vrijwilligersbeleid en toen vervolgens als opdracht neergelegd bij, uh, bij Pluspunt. Dat is nog en, eens een keer uh, een uh, stukje uh, burgerparticipatie. Ja. Fantastisch, He? hè? Daar ja. ging dat, over. Ja, en dat zie je nu ook weer gebeuren hè? Bij, de, bij de invulling van de site. Uh, Leo en Ivo die zijn daarbij uh, betrokken, maar ook uh, een Tom uh, Hendricks. Tom Hendricks als uh, vrijwilliger die uh, één keer in de maand uh, in de Zandvoortse Courant uh, persberichten verzorgt. Ook een gewaardeerd CFM-collega. Oh, prima. <laughs> nee, maar goed, die ook uh, persberichten daarvoor uh, verzorgt. Jolanda uh, Meijer, uh, fotografe. Uh, die als vrijwilliger uh, alle foto's uh, aanlevert. om uh, de site uh, levendig uh, te houden. En die de site ook weer uh, gaat vullen. En daadwerkelijk gaat, uh, gaat beheren. als het uh, veranderingen betreft. Ja? Wat wordt het webadres? Het webadres wordt VIP. Streepje Zandvoort at pluspunt.nl. Ik bedoel het webadres, dus de, de, de website, dus de e-mailadres. Ja, maar de, de, de, de, de site wordt Fip Zandvoort. www.fipzandvoort.nl. Ja. ja. Oké, okay, dus uh, wilt u naar de site en dat is uh, na 14 mei, hè, dus ja. uh, probeer dat nog niet. Dat is www.vip-zandvoort.nl ja. Nou, uh, bij CFM hebben we ook al heel veel uh, vrijwilligers nodig. Uh, we stonden Jullie... tot nu toe altijd in Haarlem in een vrijwilligersbank. Gelukkig kunnen mm -hmm. we nu onze ja. vacatures in uh, Zandvoort uh, zetten. Ja. Uh, even een radiooproep vast naar alle luisteraars. We zoeken nog technici en uh, mensen die de redactie willen doen. Dus heeft u zin om, uh, om bij CFM te komen werken tussen quotes? Dan hoeft u niet tot 14 mei te wachten, maar dan kunt u zich uh, nu vast uh, opgeven. Ja, wat ik jullie tevens wil, uh, wil uitnodigen, Betty en, uh, en Richard, of eventueel uh, jullie, uh, jullie collega's, om uh, 28 maart naar de informatieavond te komen, van 7 tot 8 uur, bij Pluspunt aan de Flemmingstraat. Vleming, uh, Alle vrijwilligersorganisaties... Of, zijn daar welkom met de vertegenwoordiging... om in het kort te horen hoe de website eruit gaat zien... door middel van een PowerPoint-presentatie. En als dat wenselijk is, het, de computerruimte van Pluspunt is geopend... en daar kunnen de vacatures al op de oh, okay. site die daar uh, te zien zal zijn... ingevuld gaan worden. Prima. Korte avond, van 7 tot 8, het is te, te overzien... Alle vrijwilligersorganisaties probeer ik uh, via de mail of via de post uh, te bereiken. Het is alleen ontzettend moeilijk om daar een overzicht in te krijgen. Dus vrijwilligers die dit horen en die een link hebben met de vrijwilligersorganisatie... ...leg het bij je bestuur neer. Uh, geef het door, hetzij uh, per mail, aan r.vanbakel.zandvoort.nl Zodat ik iedereen een uitnodiging uh, kan, uh, kan sturen... Oké, okay, ja. prima. Nou, wij Mooi, beloven. Stief. Wij, ja, het. prachtig. Ja. ja, is echt. Uh, ja. ja, dan vraag je af waarom is dat niet eerder geweest. Hè? Maar, ja, want uh, ik heb uh, zelf wel eens lopen zoeken in Zandvoort en daar was gewoon niets nee. waar je uh, iets terug kon vinden nee, en maar, dan ga je een plaats ja. verder. Maar ja, ja als je hier toch. De wilt. bedoeling in de in de toekomst is ook, er staat ook informatie op voor uh, scholieren, voor maatschappelijke stages. Uh, dat oh. we ook samen met ook het Gerterbach ja. college daar een invulling aan uh, kunnen gaan, uh, gaan geven. Oké, okay, nou even ter afsluiting. De website wordt wwwfip zandvoortnl Mocht u een vertegenwoordiger zijn van een vrijwilligersorganisatie of mocht u sowieso een vacature hebben voor vrijwilligerswerk, dan kunt u op 28 maart tussen 7 en 8 in het pluspunt, neem ik aan. Dan is er een informatieavond en dan kunt u uw eigen vacatures inbrengen. Ja. Nou, heel erg bedankt Ria dat je deze mooie... Uh, ja, dit mooie initiatief ondersteunen met je, met je aanwezigheid en uh, activiteiten. En ook uh, heel erg bedankt dat je hier wilde komen. Graag gedaan en ik hoop jullie wel. ook te zien. Uh, net als alle andere vrijwilligersorganisaties op de markt. Er is een kraam beschikbaar ja. om daar die organisatie neer te zetten nou, en vrijwilligers weet. te werven op 14 mei aanstaande. Bedankt. Bedankt voor de thee uh, dat ik hier binnenkwam uh, bij Hoogland. Graag gedaan hoor. Graag gedaan. En tot ziens. Dankjewel. Dankjewel. Nou, Betty ook uh, bedankt voor dit, ja. uh, voor dit blokje. Ja, Leuk dat je er even bij Nu gaan we weer naar de koffie en Don uh, schuift zo weer aan. En We gaan uh, naar een, uh, ja uiteraard weer een toepasselijk nummer. Met uh, wat zouden we nou toch zijn zonder al die vrijwilligerswerk in de wereld. Uh, dus Michael Jackson heeft er een mooi nummer over geschreven. Ja, niet helemaal over vrijwilligerswerk. Maar het gaat wel over heel the World.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 Love. And this place so much brighter than And only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. We're afraid to stop existing and start living. Volgende onderwerp Alzheimercafé. Goedemiddag. Goedemiddag, De kroegbaas uh, Hans Houweling is er <laughs> ja, ja, geschoven. Nee, nog niet dronken. Nee, <laughs> nee. Uh, Hans. Even ter introductie. Ja. Kun je iets over jezelf vertellen? Waarom je daar zit? Uit welke uh, hoofd? De... Ja. Ja, goed. Ik ben, uh, zoals het woord ook zegt, kroegbaas. Eigenlijk is dat gespreksleider van het Alzheimercafé. Het Alzheimercafé is een soort uh, ja, algemeen concept van Alzheimercafés. Dus die georganiseerd worden door Alzheimer Nederland. In dit geval wordt het Alzheimercafé in Zandvoort wordt georganiseerd door de afdeling Zuid-Kennemerland. Heeft ook een café in Haarlem. Ik ben van huishoud, ben ik arts, en maar niet meer praktiserend. Ik ben uh, met, uh, met pensioen, maar doe nog een heleboel andere dingen. Onder andere als vrijwilligerswerk doe ik dit werk, Alzheimer uh, Vereniging. Ik ben bestuurslid van en organiseer het café in Zandvoort met een hele club van uh, mensen daarmee. In Pluspunt in Zandvoort Noord. Ja, verder ben ik in mijn uh, eigen tijd ben ik bezig met het opzetten van allerlei projecten voor mensen met dementie uh, in, uh, in Noord-Holland. Oké, okay. dus dat, dat dat is nogal wat. Ja, uh, ja. Wie zijn jouw gasten? In het, uh, Mijn afgelopen? gasten, dat is wel grappig hier in Zandvoort, want het is altijd weer een beetje anders dan in Haarlem. In Zandvoort is, hebben we eigenlijk een hele vaste kern van, uh, van, van gasten deel, of uh, bezoekers. Uh, dat zijn mensen met dementie en hun partners. Het grappige grappig in Zandvoort, je ziet vaak in Alzheimer cafés heel veel dat er mantelzorgers, zeg maar de, de, de partners of kinderen komen. Dat is in Zandvoort ook wel zo, maar hier in Zandvoort is wel boeiend dat er heel vaak ook de persoon zelf met dementie uh, uh, ook komt. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Daarnaast komen er ook altijd professionals, dus mensen bijvoorbeeld van die in, uh, bij, de thuiszorg, <coughs> bij de thuiszorg werken, of bij, uh, bij huis, huis in de Duinen, dus de zorgcontact, dat soort of de dagactiviteiten, of bij draagnet, dat is belangrijk, die komen er ook. Dus het is ook een ontmoetingsplaats van professionals en mensen met dementie en hun partners. Om een idee te krijgen hoeveel mensen die lijden aan dementie hebben ongeveer in Zandvoort. In Zandvoort? Oei. Dat, is, dat had ik natuurlijk even moeten voorbereiden. Maar als je eruit gaat. Dat, dat, uh, ik heb het wel eens uitgerekend hoor. Maar het gaat gewoon om. Het moet wel om een paar duizend mensen gaan. Alleen paar die duizend? zien we niet. Ja, zeker. Als je in, ziet van, in, van mensen dan. Of 15.000 een paar nou, oh, Sorry. 15.000. Nee ja. dat ben ik. In, maar je moet even je moet eigenlijk kijken hoeveel mensen. Uh, uh, Zandvoort is een vrij grijze gemeente. Ja. En, uh, dat is een relatief hout. relatief vrij, Dus je hebt zeg maar 13%. Uh, je hebt toch gauw in, denk ik 20%. Mensen van uh, die uh, ouder zijn er 65. Nou, daar is, een, daar is ongeveer 5% van de mensen Hoe ouder je wordt, trouwens, neemt dat toe. Dus je zou het een beetje kunnen uitrekenen. Maar dan, nou, daar, ik, een paar duizend is een beetje. Ik ben er wel aan het halen, maar daar moet je toch wel een paar honderd mensen met dementie komen. Die zijn niet allemaal bekend. En die zijn ook niet allemaal bekend bij ons. Nou, dat zou ook een volgende vraag zijn. Want ik kan me zo voorstellen dat dementie in een heleboel gradaties is. Ja. En dat. Ja. Uh, dat jij niet alle mensen kent. Nee, nee, nee. nee, nee. Die rustig ja. thuis zijn. Ja. en een beetje vergeten ja. achter. Ja. ja. Nee, die zijn dus niet. En het zou eigenlijk wel belangrijk zijn. dat die mensen wel in kaart gebracht worden. omdat vroegdiagnostiek uh, belangrijk is. omdat. Uh, nou, dat is ook het onderwerp van hier gaat er een beetje over wat van belang is. omdat. Als je mensen in een vroeg stadium al uh, uh, bekend hebt, vroeger werd, dan kan je ook wellicht al wat dingen doen. Wat, voor, wat je, je, je beleid maken, je, je, je, je, je voorzorgsmaatregelen treffen. In die zin zou het wel belangrijk zijn. Maar dementie was natuurlijk altijd iets van ja, een beetje een soort laissez-faire beleid uh, gehouden wordt. Ja, je kan er toch niks aan doen, dus dan kan je het beter maar niet weten. Maar dat tegenwoordig die inzichten daarover zijn er wel aan het veranderen. Uh, dat... Is, de, is dat wat je zegt, Hans? Dat uh, dementie helemaal niet te behandelen is? Nou ja, dementie is uh, toenemend. Nou, kijk, dementie is natuurlijk een ongeneeslijke ziekte, dat is zo. Maar je kan een dementie kan je wel heel veel doen in de preventieve zin. In het voorkomen van of het, of het afremmen daarvan. Nou, okay, van, je kunt het wel vertragen. Het je kunt het wel vertragen. Daar zijn wat steeds meer dingen over bekend. Dat is, enerzijds zijn dat medicijnen. Die worden gegeven, daar is overigens nog wel heel veel op af te doen, hoor, want die medicijnen hebben ook heel vaak bijwerkingen. Maar ik zie toch vaak ook mensen, bijvoorbeeld zeker in het Café, die, die dan zeggen dat ze medicijnen gebruiken die daar baat bij hebben. Ook een heleboel die daar geen baat bij hebben voor de duidelijkheid, maar er zijn toch altijd wel een aantal mensen die aangeven daar baat bij te hebben. In die zin dat ze het gevoel hebben dat het proces, uh, dat ze toch wat beter gaan functioneren. Maar een wat ook belangrijk is natuurlijk het doen en laten zoals bijvoorbeeld het onderwerp van de komende woensdag in het Alstomcafé gaat over bewegen en van bewegen, er wordt nu een belangrijk onderzoek gedaan aan de Vrije Universiteit en degene die dat, de, een van de onderzoekers die dat doet, die is, is woensdagavond ook aanwezig, Anna, Anna Eva Prik ze, een enthousiaste psycholoog die onderzoek doet, die ga ik interviewen en die doen onderzoek naar bewegen bij uh, de invloed van bewegen op, uh, uh, op zeg maar de cognitieve functies zoals dat deftig heet en de cognitieve functies dat zijn de functies in de hersenen die bij mensen met dementie juist verminderen. En men zegt dus: er, is dus, er zijn dus aanwijzingen dat bewegen uh, een vertra, een, uh, zelfs een verbetering heeft op, de, op, die, op die cognitieve functies. Dus dat is ook jouw, uh, jouw idee van mensen gaan bewegen? Sowieso uh, nou ja. uh, niet pas als je Alzheimer ja. hebt, maar liefst uh, nou ja. iets eerder? Maar ook als je Alzheimer hebt. Maar en ook als je Alzheimer ja. hebt, ja. Ja. Ja. Het mens zegt dus, er is, onderzoek, dat als bij, er is een bepaald onderzoek dat zegt, dat 20 tot 50 procent van mensen met DMC zou kunnen vertragen door een goed bewegingsprogramma. Toevallig hebben we vorige maand een programma gehad over okay. bewegen ja. voor 65-plussers. Ja. Die worden allemaal aangeschreven, ja. die gaan de bedoeling allemaal naar de sporthal, ja. worden allemaal gekeurd ja. en er wordt dan op maat gemaakt ja. advies uh, gegeven zodat iedereen uh, dat kan gaan doen optimaal ja. om te gaan bewegen. Ja, ja dat is dus echt dat heel, is heel gezond, belangrijk. ook dus ja, voor zeker. tegen Alzheimer. Het is heel belangrijk, maar het is ook, het, is, het hoeft echt niet per se alleen in een sportschool, want bewegen als zodanig is sowieso heel belangrijk. Dus als je mensen kan stimuleren om bijvoorbeeld dagelijks een half uur te gaan wandelen. Ja. Maar het leuker is natuurlijk om dat in een groep te doen, want dan kom je nog eens mensen tegen. Want naast dat het <laughs> van invloed is op, um, op de cognitie, hè. dus het zeg maar, verstand. Zeg maar de, de, de, ja die functie die zo belangrijk zijn voor ...heeft het ook een belangrijke invloed op stemming, want ook, mm. je ziet ook vaak bij mensen, oudere mensen zie je vaak stemmingstoornissen... ...om door depressie maar niet te gebruiken, maar stemmingstoornissen. En je ziet ook vaak een verbetering van de stemming door het bewegen. Dus bewegen heeft eigenlijk twee keer, het mes snijdt aan twee kanten. Ik, ik, ja, ik zit nog even met, uh, ook voor de luisteraars, een begrip uh, cognitief. Ja, cognitie is een beetje ingewikkeld woord. Ik heb dat, dat een beetje ja, dat zijn, ja, alle een, en, Dat zijn de kennende functies, dus alles wat in je hoofd te maken heeft met kennis, met, met leren, met uh, onthouden. dat personen herkennen. Dat is, uh, en het herkennen van persoon, maar ook het herkennen van plaatsen, dus het geheugen, functies. Ja, dat heet met een deftig woord cognitieve functies, ja, ik wil het graag nog uitleggen. Maar goed, het staat dus het, het Nederlandse woord ervoor is kennende functies, maar ja, ja. als ik dat oh, zeg dan weet ik niet of u dat het is mijn het zijn de intellectuele functies en al dat soort op een, op een hele hoop bij elkaar. Nou, dat zit bij jou wel goed om. Ja, ja je begrijpt <laughs> nee, Ik was niet vergeten hier naartoe te komen. Ochtend, nou, dat is wel dus wat. We gaat nog nee, we, gaan nu vanuit... komen lopen. we gaan nu even naar het Alzheimer Café. Ja. Hoe, hoe vaak uh, ja. organiseer je dat? Het Alzheimer Café, dat is een maandelijkse activiteit. In principe is dat de eerste woensdag van de maand. Mm -hmm. Maar deze keer, vanwege de verkiezingen vorige week, is het verplaatst naar de tweede woensdag. Dus het is nu op 9 maart, dus aanstaande woensdag. En het is tien keer per jaar, de, in juli en augustus, dan hebben we vakantie. Moet je je daar, daar voor opgeven? Nee, dat is juist leuk. Okay. Het Alzheimercafé is net als een gewoon café, je loopt daar binnen, het is heel laagdrempelig. Je kunt altijd binnenkomen, het begint om half acht. Half acht avonds. Even kijken, het begint om, uh, ja, de inloop is, van... even kijken, dan lees ik het nou gelijk op. Het, uh, de zaal is open vanaf zeven uur en het programma begint om half acht, okay. het is in pluspunt noord. Prima, dus uh, aanstaande uh, 9 maart, uh, Alzheimercafé begint om uh, half acht in de café open om, uh, 7 uur. om 7 uur. En een uur, heel ja. belangrijk onderwerp. Ja. Nou, uh, wil ik je heel erg bedanken Hans. Ja, okay. uh, veel plezier. Ja, ja. Uh, goed dat je dit doet, het uh, ja. werk. Zeker ja. als arts. heb ja. ja. je toch iets meer kijk op. Dan ja. krijgen mensen ook wat meer vertrouwen. Ja. Dat is heel erg veel uh, succes. En Dank ik je wel. hoop je in die zin daar nooit te zien. Ja. Uh, uh, dat ik het zelf nodig <laughs> Oké. <Okay. laughs> goed. Dank je wel Hans. Nou, we gaan nu even naar de evenementen. Nee, we gaan even een stukje muziek draaien. We gaan eerst even naar muziek.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 Up, even your darkest night you just call up my name and you know wherever I am i'll come running oh yeah, babe, to see you again. Yo, the... We gaan uh, tijdens dit nummer toch door even met de evenementen uh, als afsluiting. En dan beginnen we met uh, 5 maarters vandaag. Ja. We hebben vanavond een uh, dansavond in de krocht. Die uh, wordt al eigenlijk uh, een heleboel keer gehouden. Steeds weer succesvol. Het is daar uh, heel erg gezellig. Een uh, gezellig bijeenkomst. Het is geen dansles. Het is echt een dansavond uh, met geweldige goede muziek. Aanvang uh, 20 uur. En dan gaan we morgen, dan is er, blijft nog even bij de kinderen, net zoals uh, het kunstgebeuren. Ge dat is 6 maart, kindercarnaval, en dat is in theater De Krocht. En dat begint om 4 uur en het eindigt om half 5. Half, ja, half 5. Nee, sorry, het begint om 2 uur en het eindigt om half 5. Ja. En uh, 11 maart, dat is dus, uh, al een mm, tijdje weg van hier, hebben we de opening, dat hebben we vanochtend al even over gehad met Marianne Rebel. Uh, opening van de kinderkunstlijn. Uh, in het uh, museum, Zandvoortsmuseum, smiddags om twee uur. Hoort, zegt het voort, en kom het zien, ja. zou ik zeggen. Dan uh, 15 maart hebben we een Anbo-feestmiddag. En dat is in de theaterzaal van Pluspunt. En dat is aanvangers half drie. Dat is wel voor Anbo-leden. Maar je kan je daar ook naartoe gaan en je meteen als lid opgeven. Ja, ja. En dan uh, tot en met 10 april is, uh, is er nog steeds de expositie. De wonderenwereld van Roland van Tetterode. Die was vorige week te gast in het programma hier in het Zandvoorts Museum. Dat waren de evenementen van maart. En dan hebben we nu nog wat, wat leuke tips. Op woensdag 9 maart om 9 uur s avonds wordt op de BBC 4... en let op, dit is alleen digitaal te ontvangen... een documentaire uitgezonden over de Nederlandse Grand Prix Formule 1. En in deze aflevering van een serie documentaires over Grand Prix Circuits... Komt het Zandvoortse circuit uitgebreid aan bod? Dus race-liefhebbers kijken dus. Ja. En uh, in de komende maand, en dan praten we eventjes over CFM, ons, uh, ons eigen station. Inspiratie Radio Die staat dan volledig in het teken van het wandelen naar Santiago de Compostela. Uh, we zien daar dan drie dames die de wandeling al hebben gelopen. of in een uh, herberg uh, hebben gewerkt onderweg. En uh, die komen daarover vertellen. De presentatie is in handen van Herman Harms. en mijn buurman Richard Buitenhek. Richard heeft uh, zelf tien jaar geleden deze wandeling ook al eens gemaakt. Hij is er nog moe van, overigens. Uh, morgen op uh, 6 maart. zie ze uit eruit dan? <laughs> <laughs> morgen op 6 maart komt Marlies van de Stegels gast vertellen over haar wandeling. Ze heeft hier een boek over geschreven waarvan de totale omzet volledig ten goede komt aan een goed doel en dat is Stichting Doe een Wens. Op zondag 20 maart is onze Zandvoortse Annelies Moen te gast en komt zij vooral vertellen over het werken in een herberg onderweg. Zondag 3 april is Simona Abina te gast, zij is zangeres en heeft ook een boek geschreven over deze wandeling. En als u ooit van plan bent uh, om zelf een wandeling naar Santiago de Compostela te gaan maken dan is het zeker aan te raden om naar deze uitzending eerst eens te luisteren en uh, wil u echt meer weten erover www.inspiratieradio.nl Dankjewel Don. Nou, allemaal luisteren morgenavond. En dan hebben we nog een nieuw uh, CFM programma uh... Van Pieter Joustra, dat, Die heeft al behoorlijk warm gedraaid. Afgelopen maandag heeft hij tussen 10 en 12 het programma al gepresenteerd. Ja, hij was hier vanochtend al even aan het opladen. Dan. Ja, en hij kwam hier ook langs. Of we het even wilden noemen. Ja, natuurlijk. Dat hadden we lang gepland. Dus uh, precies na dit programma, om 12 uur. start er een programma. onder de naam ZFM Oud Zandvoort. En dat is van 12 tot 1. Uh, tot Heel uh, interessant. Heel interessant, ja. ja. Het leeft, hè, dat oude Zandvoort begraafplaatsen? Ja, dat, dat is, zo. is uh, En Pieters uh, echtgenote Anki, Anki Joustra. Die, die doet de interviews. Doet interviews. Ja, ja. En deze eerste zal uh, te gast zijn, uh, Volker Bloemen. En die gaat ja, het hebben over. bekend uh, en berucht. Begraafplaatsen, Zandvoortse begraafplaatsen. Ja, dus uh, allemaal luisteren. Dus de presentatie is in handen van Pieter Joustra. in samenwerking met Anki Joustra. Nou, dan zijn we weer aan het einde van, uh, van dit uh, programma. Ja, rest ons nog om alle luisteraars te bedanken voor uh, het luisteren. En het geduld dat ze met ons hebben gehad. Uh, we gaan uh, eruit denk ik zo'n beetje met de muziek. Ja, wil je nog even bedanken uh, Yvonne Roosendaal. Heel erg bedankt voor de... Voor de redactie en het ploetenwerk. Ik kan me nog herinneren dat ik je eergisteren belde, of gisteren, weet ik niet meer. Ik kreeg toch een scheldcornade. <laughs> dat had helemaal niks met mij te maken, iemand had af en toe gebeld. <laughs> ik stop er! <laughs> maar goed, altijd zitten die weer lachend aan de bar, dus dat is geen probleem. En Bet achter die bar? Achter vind het bar, Betty van Vorst. Betty, dat uh, prima. Heel erg bedankt. Heel erg, uh, de koffie was heerlijk. En natuurlijk uh, zeg, Roy maar. Haldeman bij de techniek en de regie. Ja. En de uh, presentatie uh, was in handen, zoals u gehoord hebt, van Richard Buitenhek. En Don Haldenham. Uh, Don de Gebber. Goedemorgen. Kan. We zijn allebei klein, dus ja, het uh, precies. kan. Ja. En uh, we gaan eruit uh, met een... Uh... De herhaling is uh, oh, ja, op uh, ja. donderdag tussen 8 en 10. Uh, dus wilt u dit uh, programma nog een keer horen? De actualiteiten worden dan al iets minder natuurlijk, maar het programma is niet minder leuk om... Elke donderdagochtend van 8 tot 10 op CFM. En uh, heeft u nou uh, zin om even een uitzending gemist te gaan? Ga dan naar CFM Zandvoort, de website. Vul de datum in, vul de tijd in. Let op, een uur later invullen. En dan krijgt u dit, uh, deze, dit mooie programma gewoon te horen op uw computer wanneer u dat wil. En ik kan niet wachten tot uh, de laatste plaat. Ja? Toch weer het onderwerp. We gaan, Luister maar. We gaan toch even weer uh, naar de herten, maar dan in een ludieke sfeer. Daar kwam Roy Haldeman mee. En uh, wat we gaan natuurlijk carnaval vieren. En uh, vandaar uh, het volgende nummer. Herten in de tuin van de zusjes ter kleef. Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo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 De inflatie is in februari verrassend gedaald naar 1,9 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. In januari steeg de inflatie voor het eerst in bijna twee jaar naar 2 procent. Sinds juli vorig jaar was de inflatie steeds gestegen. Dat er nu een eind aan is gekomen komt door de prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten. Benzine en diesel werden wel flink duurder. De prijzen aan de pomp waren 10% hoger dan een jaar geleden. Ook de prijzen van voedingsmiddelen zijn gestegen, maar die prijsstijging bleef onder de inflatie. Voedingsmiddelen werden gemiddeld 1,4% duurder. Een vrouw die vandaag voor de PVV lid wordt van Provinciale Staten in Gelderland... heeft een dubbele nationaliteit. Het gaat om Petra Kouwenberg. Ze heeft zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. In Gelderland stond ze op nummer 6 van de PVV-lijst. De PVV was niet van haar dubbele nationaliteit op de hoogte... en volgens de PVV in Gelderland wist de vrouw het zelf ook niet. Dat ze ook Turkse is, bleek uit een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie... dat bij de provincie is ingeleverd. Morgen zet Kouwenberg de procedure in gang om van haar Turkse nationaliteit af te komen. De oppositie in Jemen heeft gezegd dat de hervormingen die president Saleh heeft beloofd te laat komen. De demonstranten willen dat meer van hun eisen worden ingewilligd. Saleh zei vanochtend in een toespraak op de staatstelevisie dat er een referendum komt over een nieuwe grondwet. Ook beloofde hij de invoering van een parlementair systeem.